Dat jonge mensen door de strengere hypotheekregels minder kunnen lenen... is volgens de Rabobank-Topman een minder groot probleem. In Oostenrijk is gisteren een Nederlander omgekomen... na een val uit een skilift. Het ongeluk gebeurde in Weisbriag. Er zijn geen getuigen van het ongeluk. De man van 51 werd gevonden door een voorbijkomende skier... die skis en stokken in de sneeuw zag liggen. De Oostenrijkse politie weet nog niet... waardoor de man uit de sleeplift is gevallen. Na zijn val is hij omlaag gegleden... met zijn hoofd tegen een houten omheining gekomen.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 Nou, dat vinden we zeer heel vol. De klok gaat tussen de 6 en 7 ton wegen en heeft een diameter van 1,60 meter. 60. De klankkleur moet passen bij de bestaande 17e-eeuwse klokken. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Royal Icebouts samen met de TU Delft een computerprogramma gemaakt. De Notre-Dame krijgt in totaal 9 nieuwe klokken... die er begin volgend jaar moeten hangen. Het weer is bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het is een graad of 9. Morgen wordt het met gemiddeld 11 graden nog iets warmer dan vandaag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 Sven Kokkelman. Pensioenfondsen moeten meer risico nemen bij hun beleggingen, zegt Robeco. De voedselbank in Almelo krijgt een eigen groentetuin. Illegalen staken zij aan zij met witte schoonmakers. Maar de illegalen blijven het liefst onzichtbaar. I'm like an invisible man. It's a very dirty house. But when they come from work, it's very clean. And the money is gone. Like that. <laughs> en nog tot de muur van Henk Westbroek. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het huidige beleggingsbeleid dames en heren, van pensioenfondsen levert te weinig rendement op. En daarom is het goed dat er in het nieuwe pensioenstelsel voor de fondsen meer ruimte komt om risicovol te beleggen. Zegt Hans Rademaker, die is bestuurslid van Robeco. Dat is een vermogensbeheerder die veel klanten heeft onder de pensioenfondsen. Goedemorgen meneer Rademaker. Goedemorgen meneer Kokkelman. Was dat nou niet de reden waarom we in deze ellende terecht zijn gekomen? Namelijk dat er te risicovol belegd is? Uh, ik denk dat het risico is een, uh, een begrip wat uh, wat vele definities uh, kent en risiconemen is geen doel op zich, maar alleen verantwoord als er een goed uh, verwacht teg rendement tegenover staat. Ja. Dat, dat, dacht dat dachten ze de afgelopen tien jaar ook. Uh, ja, maar goed, ik denk dat een aantal fondsen te veel uh, gestuurd hebben op lange termijn verwachte rendementen en, en niet uh, actief uh, de, de assetallocatie, de verdeling in, in de portefeuille dus aandelen, obligatie, onroerend goed en andere beleggingen bijgestuurd hebben. Ja. En ik, ik roep in feite op om meer actief om te gaan met, uh, met die, uh, die allocatie, met die middelenverdeling. En dat is tot op heden wat uh, te weinig gebeurt, uh, naar mijn uh, mening. Wat wilt u dan precies? Ja, ik, ik ben voorstander van een, een, een goede observatie... in welke economische omgeving een pensioenfonds zich, zich bevindt. Of wat, wat de economie op dit moment uh, ja, hoe die ervoor staat. En vervolgens op basis van die inschatting... Een, een keuze te maken voor een beleggingsbeleid. En dat periodiek bijvoorbeeld jaarlijks te herhalen. En niet alleen te sturen op de hele lange termijn. Want dat, dat heeft juist de afgelopen jaren aangetoond. Dat sturen op lange termijn aannames... dat dat niet, niet tot de juiste resultaten geleid heeft. Met andere woorden u zeggen je moet meer op het korte termijn belang gaan letten dan op het lange termijn belang althans in ieder geval in een deel van de aandelenportefeuille nou, de totale portefeuille, dus niet alleen de aandelenportefeuille. Ik ben voorstander van een holistische benadering waarbij je kijkt naar alle beleggingen... en die relateert aan de economische situatie. Vervolgens ook scenario's te maken, wat is de verwachte ontwikkeling... maar ook wat is een, een soort worst case, het slechtste scenario, wat is het beste scenario... wanneer valt het mee, wanneer valt het tegen. Ja. En op basis van die inschatting uiteindelijk zelf een keuze te maken... en niet alleen te varen op modellen en... en en, en aannames vanuit de tekentafel. Nee, maar dat is dan toch ook uw eigen tekentafel? Uh, wij kunnen in ieder geval uh, meehelpen om die tekentafel regelmatig uh, op te stellen... En, en opnieuw de scenario's uit te tekenen. En uh, ja, zoals ik eerder aangegeven heb, ik denk dat dat te weinig gebeurd is. Men heeft min of meer blindelingsgevaren op, op lange termijn uh, scenario's en aannames... Ja. Maar goed, is nou niet de les van de afgelopen jaren, althans dat is de les die door velen wordt getrokken, en laat ik hem dan verwoorden, dat je niet moet gokken met andermans geld. En dat dat in het verleden te veel is gebeurd, namelijk dat er te grote risico's zijn genomen, waardoor die pensioenfondsen een hoop geld zijn kwijtgeraakt, waardoor we nu in de problemen zitten. Ja, ik pleit ook absoluut niet voor het gokken met andermans geld, laat dat duidelijk zijn. Uh, wat ik eerder al zei, risico nemen is geen doel op zich. Je moet eerst een inschatting gaan maken van wat uh, kun je mogelijk verwachten van, van financiële markten. Ik geef een voorbeeld, er zijn uh, tijden dat bedrijfsobligaties uh, een half procent meer rendement opleveren dan, dan staatsobligaties. En er zijn ook tijden dat, dat bedrijfsobligaties anderhalf tot twee procent meer opleveren. Nou, Ik pleit ervoor om op die momenten wel in bedrijfsobligaties te gaan beleggen. En die andere momenten afscheid van te nemen. Dus ga er actiever mee om. Uh, eind vorig jaar hadden we de situatie dat bedrijfsobligaties inderdaad fors meer rendement opleveren dan staatsobligaties. Dus dan uh, pleit ik ervoor als je de ruimte hebt, als je, als je risicoruimte hebt, om daar uh, gebruik te van, van te gaan maken. Dus eigenlijk is uw pleidooi wordt flexibeler en beweeglijker? Precies, en pas je aan aan de, aan de huidige situatie. Dus, dus heb een open blik naar je omgeving. In welke omgeving bevind je je? Bevind je je in een deflatiescenario? Bevind je je in een situatie waarbij de inflatie oploopt? Ja. Waarbij de economie in een recessie gaat of in een conjectuur? En ga daar het beleid op aanpassen. Maar ja, nou en daar nou... en, en, en inflexibel. Ja, maar nou is het nou het punt natuurlijk dat dat zo vreselijk moeilijk te voorspellen is. Zelfs de rekenmeesters van het kabinet, het Centraal Planbureau, zitten geregeld naast. Ja, op de korte termijn, ik heb ook geen glazen bol, laat dat het duidelijk zijn. Op de korte termijn is dat inderdaad ook niet in te schatten. Ik ben er wel van overtuigd en uh, daar zijn ook wetenschappelijke studies voor... dat je op de middellange termijn een goede inschatting kunt geven... of welke rendementen je kunt uh, verwachten. Maar u pleit nou net voor meer flexibiliteit op de korte termijn... en u zegt net zelf, dat kan je niet inschatten. Ja, je kunt, doordat je weet wat je op de middellange termijn kunt verwachten aan rendementen, kun je je beleid ook gaan aanpassen. Dus als de, als de bedrijfsobligaties 2-3% meer renderen dan staatsobligaties, ga dan daar je uh, rendement op, uh, op aanpassen. Ja, is ook wel goed voor uw eigen winkel, denk ik, hè, als u dat zou doen. Uh, nou, ik, ik praat hier met name vanuit het belang van, uh, van, van pensioenfondsen in Nederland. Ik, ja. Uh, nou, maar ja, ik u, bent, zeer... u bent vermogensbeheerder uh, en u heeft klanten onder de pensioenfondsen. Dus als die flexibeler gaan opereren, dan moet u dat voor hen gaan doen, toch? Ik denk dat het wel verstandig is dat, dat uh, pensioenfondsen zelf expertise opbouwen op het gebied van, uh, van strategisch beleggingsbeleid en tactisch beleggingsbeleid en ze ook laten adviseren. Dus ik pleit voor een combinatie van en eigen expertise... en het, en het inhuren van, uh, van <lacht> externe deskundigen. Ja. En dan zou Robeco inderdaad een van de partijen kunnen zijn, laat dat duidelijk zijn. <lacht> ik dacht dat u er omheen zou praten, maar dat is niet zo. De Nederlandse Bank overigens houdt toezicht hè, met uh, een zogenaamd uh, uh, FTK... dat is het Financieel Toezichtskader. Is het nou niet zo dat die pensioenfondsen helemaal niet de mogelijkheid hebben... wettelijk en onder het toezicht van de Nederlandse Bank... om te doen wat u voorstelt? Klopt, dat is dus eigenlijk de, de, het probleem waar we nu min of meer in terecht gekomen zijn. Dus daarom hoop ik en verwacht ik dat een, een nieuw pensioenakkoord meer ruimte gaat geven... om, om ja, wat meer gebruik te kunnen maken van, van beleggingskansen. Als we blijven zitten in de huidige situatie waarbij... Pensioenfondsen min of meer gedwongen zijn om een bijzonder risicoloos uh, beleid te voeren, dan zit je in een soort armoedeval in mijn optiek. Ja. En uh, uiteindelijk kun je dan alleen maar een zeer mager en, en uh, uh, ja, matige pensioenregeling uh, financieren. Ja. En ik denk dat we alle bij hebben om dat uh, te verbeteren. Het is in ieder geval een dwarsgeluid, want uh, ook uh, als je kijkt naar het pensioenakkoord dat in juni 2011 is gesloten tussen werkgevers en werknemers, uh, daar was de, het adagium risico mijden in plaats van risico nemen. Ja, maar ik, ik pleit nog steeds voor een zeer uh, risicobewust beleid, laat dat duidelijk zijn. En ik pleit meer voor een situatie terug naar voor de tijd van het FTK uh, qua risicobeleid dan, ja. uh, dan de huidige situatie waarin zitten, waarbij fondsen min of meer vleugellam geworden zijn. En het begrip risico moet je dan definiëren? Precies, daar zijn verschillende definities voor. En uh, ja, risico waarbij uh, de kans kansloop de permanent kapitaalverlies... dat moet je zoveel mogelijk vermijden. Ja. Maar risico waarbij naar verwachting beloond gaat worden... Uh, voor de positie die je inneemt. En ik noemde een voorbeeld uh, bedrijfsobligaties... die 2-3% ja. meer renderen dan de staatsleningen. Of dividendrendement op aandelen van 4-5%. Ja. ja, dat is toch een aantrekkelijk moment... Om, om een gedeelte van de middelen wat anders in te zetten... dan in, in staatsobligaties tegen 1,5% rendement. Hans Rademaker, bestuurslid... Van van vermogensbeheerder Robeco met onder uh, de cliëntellen veel. Pensioenfondsen, ik dank u zeer. Graag gedaan. of afstofen of de keuken doen. Ze maken uw huis schoon en zijn illegaal in Nederland. Ik sprak praktisch geen Nederlands, ook geen Engels. Dus er moest lijstjes in het Portugees vertalen op het internet. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland, de illegale schoonmaker. In deze sector komt die maatschappelijke ongelijkheid binnen, bij jou thuis... Vakbond FNV dames en heren, werkt actief, werft actief leden onder illegale schoonmakers. En die illegale schoonmakers die voeren dan zij-aan-zij-actie... met hun legale vakbroeders en zusters. Hoort u in deel 1 van de illegale schoonmaker van Harm van Attenveld. Zonder ons de wereld wordt niet gemak. We hebben om nog plaatsen, persoon, Zes bussen, stakende schoonmakers. Vertrek vanaf station Amsterdam-Sloterdijk naar Nijmegen voor een actie. Aan boord zie ik louter migranten. De meeste met Nederlands paspoort of verblijfsvergunning. Ik, ik, ik ben schoonmaker op Schiphol. Maar zij staken zij aan zij met illegaal in Nederland verblijvende schoonmakers. Zoals Lisa Mignola, ze komt van de Filipijnen. En is hier al sinds 1997 illegaal. First I came here as toerist. Yeah, had a sister. And then she invited me to come here. Lisa komt 15 jaar geleden binnen op een toeristenvisum op uitnodiging van haar zus die hier dan al is. In Nederland ziet ze de mogelijkheden en de schoonmaak en blijft. Lisa maakt samen met haar man elke dag drie huizen schoon. Ze verdienen dan elk 10 euro per uur. En dat is genoeg om in hun levensonderhoud te voorzien... en geld naar de Filipijnen te sturen. Een belangrijk actiepunt bij de schoonmakerstaking... die nu zeven weken duurt, is doorbetaling bij ziekte. Legale schoonmakers moeten de eerste twee ziektedagen zelf betalen. Daarna pas betaalt de baas. Illegale, zoals Lisa krijgen sowieso niks. en dat is the problem. we are not paid when we get sick. Lisa voelt zich gesteund door de legale schoonmakers. our strength also relies on the schoonmakers. because they said they have full support in our issues well. so that's why we are in solidarity with them. ik ben uh, Harry Hoogeboom. ik ben en bestuurder van de vakbond van schoonmakers. Harry Hoogeboom. Illegale thuisschoonmakers, hè. er zijn mensen die bij particulieren uh, uh, schoonmaken. Maar vaak niet alleen schoonmaken, ook op de kinderen passen, koken en alle taken doen die, daar, uh, ja, die er in hun huishouden zoal te vinden zijn. En uh, wij maken geen onderscheid in, in dat papiertje of iemand legaal of illegaal is in Nederland. Uiteindelijk vinden wij, het vakbond van schoonmakers en bondgenoten dat die mensen legaal moeten kunnen worden hier in Nederland. Ja uit onderzoek onder illegale in Nederland blijkt dat bijna een kwart de kost verdient in de schoonmaak. Maar hoeveel illegale er zijn, weten we niet. Wat we wel weten is dat 1.2 miljoen Nederlandse huishoudens een werkster hebben. Deskundigen schatten dat in de grote steden en de randstad zeker de helft van die werksters illegaal is. Ambra Indonesia bij de schoonmaakactie ontmoet ik Dimas. Een Indonesische man die sinds drie jaar illegaal in Nederland is. 2008. In Indonesië had hij een goede baan. I'm a manager marketing. Maar Dimas raakt werkloos en vertrekt naar Nederland. First time in the de start in Nederland is moeilijk. Eerst slaapt Dimas op straat, dan wordt het op de bank bij een vriend... en weer later heeft hij geld om een kamer te huren. En dan krijgen we meer geld, we kunnen een kamer halen. Eens I ik voor tien mensen in één kamer. Ja, 50 euro's per maand. Met 10 man op één kamer, voor 50 euro per maand. Die man klopt aan bij een Indonesisch restaurant, de Indonesische moskee, maar niemand kan hem aan werk helpen. Via een landgenote wordt het uiteindelijk schoonmaken bij particulieren. She asked me om te with her in het huis. En als ik het kan it. Hij geeft me het cleaning house voor mij. Schoonmaakadres nummer 1 is een feit. The boss tell from... Via via komen er snel meer schoonmaakadressen bij. Met het verdiende geld steunt Dimas inmiddels 10 familieleden in Indonesië. They go work to work. Zijn werkgevers zien Dimas sporadisch. En dat hoeft ook niet, want van al zijn 25 werkadressen heeft hij een sleutel. En dan opet is een uh, jaszak. En yeah. ik heb meer, misschien, 25 keys of. Die mas noemt zichzelf de onzichtbare man. Ja, ik ben like een invisible man. Als de baas thuiskomt, is het huis schoon en het geld van tafel. Het is een heel huis. But when they come from work, it's very clean. And the money is het heel klein. En de is gegaan. Lijkt dat. 3.000 schoonmakers lopen in kolonnen door de winkelstraten in Nijmegen. En u bent een van hen. Wie bent u? Ja, Dat ik doet ben u. Amso. Uh, ik werk bij CC op Schiphol in Amsterdam. U werkt voor een bedrijf en u bent legaal werkend in Nederland. Maar lopen hier ook een heleboel mensen rond die niet legaal in Nederland zijn. Wel hier werken als eh, ja, huishoudster, als schoonmaker bij mensen thuis. Ja, ja, ja. ja. Toen ik in Nederland kwam, uh, 22 jaar geleden, was ik, zat ik ook in dezelfde situatie als deze mensen. Toen was je ja, ook illegaal? Ja, was ik ook illegaal. Toen moest ik hard knokken om uh, gewoon uh, ja, als mens gewoon, uh, te behandeld te worden, gezien worden. Waar, waar komt u vandaan? Ja, ik kom uit, uh, uit Senegal. Ik had geen familie, maar gelukkig uh, kwam ik gewoon iemand tegen. Ja, een Marokkaan zeg maar, die heeft mij uh, goed opvangen. En dan heb ik uh, dagen bij hem uh, gelogeerd. En daarna ging, had ik geld bij hem eigenlijk. En toen ging hij gewoon uh, op mijn eigen kosten wonen op een hotelletje. En is er nu wel familie in Nederland? Ja, nu heb ik uh, mijn vrouw heb ik, uh, naar Nederland uh, gehaald. En we hebben twee kinderen. Ze zijn hier geboren. Ja. En ik hoop, ik ben blij dat ze niet in dezelfde situatie als, ze, als, mijn, als ik gewoon terechtkomen. Want ze... zij worden geen schoonmaat? Nee, nee, nee, nou, dat worden ze niet. Zeker, 100 procent. Zeker. Morgen deel 2 van de illegale schoonmaker, dan over de communicatie tussen Nederlandse opdrachtgevers en de illegale schoonmaker. Kan je extra goed uh, afstoffen of kan je extra goed uh, de keuken doen? En dan weet ik dat uh, dat vorige keer niet, uh, niet, uh, niet voldoende heeft uh, schoongemaakt. Dat doet u dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland, het Straks sla aan en boontjes uit de eigen tuin voor Almeloze minima. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Henk Westbroek. Een paar maanden geleden was ik op vakantie in een land... waar je nooit van tevoren weet wat iets gaat kosten. Als ik daar s ochtends mijn pakje sigaretten ging kopen... vroeg de handelaar in tabakswaren daar een absurd bedrag voor... in de wetenschap dat ik dan, vriendelijk lachend... resoluut zou weigeren dat bedrag te betalen... en in één adem door een financieel tegenvoorstel zou formuleren. Dat tegenvoorstel werd dan door de verkoper jammerend verworpen... waarna hij, onder verwijzing naar de zes kinderen die hij dagelijks moet voeden... met een nieuw prijsvoorstel op de proppen kwam. Hierna werd ik geacht om, nou ja, na een minuut of vijf onderhandelen... mocht ik eindelijk een pakje imitatiekemmel het mijne noemen... Als ik even later een brood wilde kopen, vroeg de bakker daar een bedrag voor... waar je in Nederland een bescheiden bakkerij voor kunt aanschaffen. En ja hoor, ik moest opnieuw onderhandelen. En als ik een taxi nam, duurde het vriendelijk bekvechten... over de ritprijs langer dan de rit zelf. Pas nadat me in een postkantoor voor een eenvoudige postzegel... op een eenvoudige briefkaart een bedrag gevraagd werd... waar je in Nederland een sta voor thuis kunt laten bezorgen... schoot ik uit mijn slof waarna ik besefte dat ik als direct gevolg van mijn opvoeding en wellicht ook door de opbouw van mijn erfelijk materiaal niet gezegend ben met het geduld en de geestelijke souplesse om langdurige prijsonderhandelingen te voeren. Dat bij ons de taxis uitgerust zijn met een taximeter en op de producten die we kopen een stickertje zit waarop precies staat wat het product moet kosten, is niet alleen enorm tijdsbesparend, maar ook een prettige tegemoetkoming aan alle mensen die onderhandelingsbekwaamheid ontberen. Vorige week hoorde ik in een consumentenprogramma op de radio en las ik in Dagblad Het Parool dat het weliswaar crisis is, maar dat de financiële gevolgen daarvan voor onze huishoudportemonnee beperkt kunnen blijven als we allemaal bij de aanschaf van een paar schoenen een broodrooster of een wollen trui de moed zouden ontwikkelen om beduidend minder te willen betalen dan op de prijskaartje staat. Als we ons onderhandelingsdurf eigen zouden maken. En het was nog hartstikke leuk ook om lekker te onderhandelen. werd er als stimulans bij verteld, alsof het een feest is om in een derde wereldland te wonen. Anders Henk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. MUZIEK Up van Emerald. Het is 4 minuten voor half 11. U luistert naar de KRO op Radio 1. Minima, die gebruikmaker van de Voedselbank, moeten gezond eten. En daarom begint de Voedselbank in Almelo met een eigen groentetuin. Contact nu met de vicevoorzitter van de Voedselbank in Almelo... aan Marines Trommel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een eigen groentetuin? Nou, het probleem is een beetje de aanvoer van, van versproducten. Die stap niet stagneert regelmatig... En... Uh, groenten worden nauwelijks uh, aangeboden. Omdat uh, ja, die blijven lang in de winkel liggen, worden afgeprijsd. kunnen we dus niet, uh, niet krijgen. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk uh, gedacht: weet je wat, we gaan een eigen uh, moestuin beginnen. Ja. Vooral omdat er ook veel grond uh, braak ligt. vanwege de hele woningbouwcrisis. En de Woningbouwcorporatie uh, die heeft uh, meegewerkt. en die heeft uh, een stuk grond beschikbaar gesteld van een half voetbalveld voor minst, minstens tien jaar. En uh, daarnaast hebben we dus uh, een unieke combinatie van een aantal deelnemers. Uh, de sociale werkvoorziening die doet mee. Ja. Dat levert uh, mensen die het uh, aanleggen en onderhouden. Ja. De maar, zo ja? Als ik u even mag onderbreken. U bent, ja. dacht ik, toch altijd afhankelijk van wat mensen u geven. Dus ook dat, fabrikanten. Dat Maar, klopt. maar als je groenten gaat verbouwen moet je toch dingen in de grond gaan stoppen. Van zaadjes tot knollen tot uh, uh, slaapplantjes. Ja, Waar haal ze dat... die vandaan dan? Nou, uh, het is zo dat de leveranciers van uh, zaden en zo, die werken ook, uh, ook mee. Uiteraard kost het, de hele aanleg van het geheel, kost ook wel wat geld. Maar de woningcoöperatie die, uh, die bespaart omdat ze dat terrein niet meer hoeven te onderhouden. Dus daar krijgen we geld van. Um, maar het gaat ons dus met name ook om uh, dat onze mensen, onze klanten, dat die ook uh, gezond... ...en dat die ook gezond voedsel kunnen krijgen. Ja. Nou is het aandeel uh, uh, van de mensen dat zich bij jullie meldt... Hè, ...dus het aantal mensen dat zich bij jullie meldt is omhoog gegaan... Hè, ...mede onder uh, invloed van de crisis. Dat is trouwens bij de meeste voedselbanken, zo hoor ik uh, zo om me heen. Ja. Um, de vraag is natuurlijk of u die mensen per standoplede kan helpen. En het antwoord is natuurlijk nee, want het duurt even voordat die gewassen zijn gegroeid. Dat klopt, ja. Maar... Um... Kijk, we beginnen dus in, in april met uh, met het, uh, het inzaaien en het uh, inpoten van aardappels. Ja. We gaan, in, in maart gaan we ook fruitbomen planten. Ja, het nou, duurt ook een paar jaar voordat die gaan dragen. Maar uh, ja, je moet, je moet een keer beginnen. Ja. En uh, kijk, dat, uh, het, het inzaaien van sla en, en het oogsten, ja dat, de tijd wat ertussen zit is niet zo lang. Dus uh, we kunnen vrij snel kunnen we oogsten. Goed, ja sla duurt niet zo lang, dat klopt. Goed, u gaat sla, andijvie, bieten, persiebonen, uh, dat soort dingen planten, hè? geloof ik heb ik begrepen. Onder andere, ja, we gaan met name gemakkelijke uh, soorten planten. Ja. Die, uh, kijk, koolsoorten op, op zandgrond is wat lastig, ja. dus dat zullen we ook niet doen. Nee. Uh, we hebben ook uh, medewerking van een, uh, een agrarische uh, opleiding. Ja. Dat wordt een project. Die leerlingen die gaan ook een, een heel teeltplan maken voor ons. Kijk. Uh, we hebben ook. Uh, onze eigen klanten trouwens, die willen we ook vragen om mee te helpen met, met het onderhoud. Een wiede, ja. Uh, kijk, dat geeft voor die mensen ook een, uh, een verhoging van het gevoel van eigenwaarde. Ze kunnen iets terugdoen. En, uh, en ze hebben verse groenten. En ze hebben verse groenten, ze kunnen sociale contacten ook doen. Het is gezond. Nou, wat wil je nog meer? Marine Strommel van de Voedselbank in Almelo. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu naar Rotterdam, waar een gele bus staat in de buurt van de watertaxi. En dan gaat Prem Radakishoum praten met een prominente Rotterdamse. Ja, Sven, de nieuwe baas van de Partij van de Arbeid. Toch neem al bij Rack? Absoluut. Ja, partijlijk. Sven, je bent geen lid van de P van de A, hè? Ik ben van geen enkele politieke lid, Prem. Oké, okay, nou nee, want ik heb een probleem. Ik ben geen lid van de PvdA, maar ik vind wel dat Nebehad de baas moet worden. Ik ken haar al heel lang, ik vind haar heel ja, goed. Ik weet niet of dit gaat helpen, Prem. Oh, <lacht> oh, maar Sven, ik dacht, als ik nou een half uur lang propaganda ga maken voor Nebehad... Jij, jij, jij kent een beetje wat er in de samenleving speelt. Zou het helpen als ik nu een half uur lang ongebreid reclame ga maken voor Nebehad... of moet ik pseudocritisch zijn? Wat vind jij? Het laatste, denk ik. Ik sluit me aan bij Nebehad Albarak zelf. Dank je. <lacht> <laughs> Luisteraars, u, we, u hoort het Niebehad is in de bus en ik is een vrouw. Mijn vrouw is ram, is ook ram en ik ben ontzettend bang van Rammen. Dus uh, ik ben bang voor wat er gaat gebeuren het komend half uur. Uh, nou, blijft u maar luisteren. U krijgt eerst de warme aangename stem van Dorad Meegens. Radio 1, het NOS Journaal. Noorten Albayrak keert later terug bij het COA dan de afgesproken datum van 1 maart. Vorige maand bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat directeur Albayrak op 1 maart weer aan de slag kon. En dat ze op non-actief was gesteld na een conflict met de minister. Ze wacht nu eerst het rapport van de commissie Scheltema af. Die onder meer het werkklimaat en de bestuursstructuur van het COA onderzoekt. Huizen in Nederland zijn nog altijd 10% te duur, zegt topman Van Schijndel van de Rabobank in het Financiële Dagblad. Volgens Van Schijndel kan een correctie van de huizenprijzen de woningmarkt weer in beweging krijgen... Maar dat wordt belet door de onzekerheid over de prijzen en de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, zegt hij. Meisje van 15 dat in Den Haag op straat is vermoord is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een ex-TBS'er. Dat meldt het AD. Buurtbewoners vonden het meisje zaterdagochtend. Korte tijd later gaf een man van 25 zich aan bij de politie. Hij is volgens de krant een voormalig jeugd-TBS'er die al eens iemand uit blinde woede heeft neergestoken. En in Oostenrijk is gisteren een Nederlander omgekomen... na een val uit een skilift. Het ongeluk gebeurde in Weisbriag. Een man van 51 werd gevonden door een voorbijkomende skier... die skis en stokken in de sneeuw zag liggen. Na zijn val is hij omlaag gegleden... en met zijn hoofd tegen een houten omheining gekomen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Primtime. Rem, rada Nebahat Albayrak, geboren in Sarkisla, Turkije, op 10 april 1968 en getogen in Rotterdam wil leider van de Partij van de Arbeid worden. Ze is net als mijn levenspartner een koppige ram die zeer zachtaardig overkomt. Ik bewonder haar en ik mag haar ook. Ze is een knokker. Tot nu toe is ze de enige vrouw die het partijleiderschap ambieert. En u weet het luisteraars, ik ben voor vrouwen aan de top dus vandaag leen ik mijn programma voor een half uur ongebreidelde Nebahat campagne. Pour la forme zal ik wat Sven heeft gezegd doen, wat pseudo Kritische vragen stellen. Maar mijn verborgen agenda luisteraars is dat ik hoop dat alle P van de A-leden die nu luisteren, na deze uitzending allemaal op Neebehad gaan stemmen. Daarom mogen we vandaag ook alleen P van de A-leden bellen met 0800 1121 om vragen aan Neebehad te stellen of om commentaar te geven. Niet P van de A-leden mogen mailen en tweeten, maar schrijver SVP. Van welke partij u lid bent of op welke partij u stemt. Dan weten we uit welke hoek de vragen komen. Mails kunnen naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hekje primtime radio 1. Welkom bij Primtime. Nee, maar we kennen elkaar, we mogen elkaar. Ik ben ouder, dus, nee, dus we gaan niet doen alsof we elkaar niet kennen. En u zeggen, trouwens, hoe gaat het met je dochtertje Sarah? Heel erg goed. Ja, negen ja, maanden. Gelukkig kind, ja, absoluut. Ja, Blij, en... vrolijk, slaapt goed, lekker. Ja, niet zo'n janker die s'avonds wakker wordt en zo. Nee, we hebben het echt enorm getroffen. en leek ze geen slaaploze meer... nachten gehad. En lijkt het wel meer op de moeder of op de vader? goeie uh, goede mix. Goede mix? Ja. ja, nee, kijk, ik heb twee dochters en een zoon. En uh, ik weet hoe leuk ik het vond toen, me, toen mijn kind geboren werd. Je, je, je gaat de maatschappij totaal anders zien. Ja, het relativeert enorm en het ja. maakt heel erg sterk. Ja. En het gekke is, ik heb echt uh, vrienden gehad in de politiek met name. Die zeiden van wat, kom op. Um, ik snap het wel, je ambitie, je bevlogenheid. En uh, je zet je in uh, voor alles waarvan jij denkt dat dat beter moet en kan. Maar denk ook aan jezelf. Doe je basis sterker. Werk aan. Ja, en, uh, ja je kunt uh, hoge laag springen. Maar dit heeft maar met één ding te mannen, uh, maken. En dat is kom eh, nee, je, <laughs> je die ene man tegen. Met wie je dat ook wilt. Nou, ja. ja, absoluut. Ah, en, ja, en, en, en is het dan, wat, we horen op het nieuws, wat, laten we dat meteen, Nutan al Bayrak, is dat familiefeier? Dat is een nicht. Ja. En je, echt, ik, ik val stijl achterover als ik mails lees van mensen die, uh, die denken dat ik het ben. Ja. Die denken echt dat ik het ben. Nou, nou ik nee. heb ook in mijn familie uh, mensen die uh, bij achternaam hebben en die ook idiotie uithalen. Maar ik zeg altijd, ik ben niet verantwoordelijk voor familieleden, ik ben alleen verantwoordelijk voor mezelf. Absoluut. En zo is dat ook met mij. Ja, en er zijn ook meer hondjes die Vicky heten. En meer mensen die Jansen heten. En daar hoor ik nooit gezeik over. Um, uh, wat ik principieel niet ga stellen. Want Rien Aarts, dat is een van mijn redacteuren. Die, be die, die begon ook alweer over. Wat ik je niet ga vragen. Want wat nooit aan een man gevraagd wordt. Is hoe ze ouderschap gaan combineren met partijleiderschap. Dus die vraag ga ik je niet stellen. En want ik, ik doe niet mee aan het verdacht maken van Dankjewel. vrouwen. Ja, en luisteraars. Als iemand die vraag wil stellen. Ik beloof u, u krijgt de toren over u heen. Want wat, wat, ik snap ook nooit al waarom we het anders stellen. Maar wat we wel. Uh, je naam zoomde al rond. Je was nummer 2 in 2006. Uh, uh, uh, iedereen noemde je naam. Waarom heb je pas zaterdag je kandidaat... of vrijdag zou je het doen, maar... Vred... waarom zo laat pas kandidaat gesteld? Het overviel mij echt. Uh, toen Job bekendmaakte dat hij wegging... zat ik in Tunesië met een werkbezoek van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Ja. Hij belde mij op ja. om het te vertellen voordat dat het naar buiten bracht. Nou ja, daar, um, daar was ik even stil van... En uh, even later kwam natuurlijk in mijn hoofd de vraag... hoe gaan we nu dan verder? Ja. En wat is mijn rol daarin? Uh, ik ben door de partij op nummer twee gezet. Uh, maar die positie komt nooit met een claim om ook de nummer één te worden. Dat werkt bij geen enkele partij zo, dus ook bij ons niet. Maar wel met een hele grote verantwoordelijkheid. En uh, ja, waarom niet eerder? Ik heb, uh, ik heb erover nagedacht. Uh, een dag of twee, drie echt in conclave gegaan met, uh, met man... Een uh, kind is daar nog wat te klein voor. Omdat ik besef dat als ik die verantwoordelijkheid neem... en ik wil hem nu dolgraag nemen... dan verandert dat niet alleen mijn leven, ingrijpend... maar ook het leven van uh, de mensen die mij heel dierbaar zijn. Dus ik wilde vooral dat, uh, dat hij goed doorvoelde... wat dat allemaal kon gaan betekenen. En het antwoord had ik al eerder gegeven... dan uh, het moment waarop ik het naar buiten bracht. Ik had uh, voor vrijdag een heel uh, mediaplan om het allemaal uit te rollen. Uh, maar toen hoorde ik ochtends dat de persconferentie over Prins Frizo zou zijn. En ik dacht, nou ik wacht nog even wat het nieuws is. En toen dat uh, vele malen ernstiger ja. bleek dan ik uh, had gehoopt... toen zei ik, nou ja, vandaag doe ik even niks. Ja, ik had vrijdag ja, ook echt de steen in mijn maag. Ik luisterde naar die persconferentie en ik dacht... want uh, ja, ik heb hem een paar keer ontmoet en het is een ontzettend fein En dan... Ik merk als ze nu weer praat, dat, dat het toch... Ja, het, raakt ja, het raakt iedereen. Je toch. Het ja. raakt iedereen. En je gunt het niemand. Hey. En je gunt het al helemaal niemand dat hier zo publiekelijk... Alles wordt uh, getentoonsteld. Ik vind maar, ook de media-terugtrekking uh, nu ook heel erg op zijn plaats. Maar als je partijleider wordt, nee, maar gaat alles ook zo publiekelijk uitvergroot ja, worden? Dat besef ik ook. Want je weet dat er veel seksisme zit in de massamedia. Dus je gaat op je vrouw zijn worden aangesproken. Ze gaan iedere keer als je stem twee octaven hoger gaat. Ze gaan kijken hoe vaak je met je kindje uitgaat. Als je man in een boze een iets zegt, is het voorpagina in een van die roddeljournaal of bij die pisnicht. Dus je, je gaat echt onder de vergrootglas komen. Ja, en als ik daarvoor zou terugschrikken, dan zou ik, uh, dan zou ik nooit de politiek in zijn gegaan. Het is een in Deze functie, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, is geen rozentuin. Nee. Hoeveel rozen we daar ook uitdelen. Ja. En uh, dat is het nooit geweest, dus dat besef ik goed. En dat was de reden waarom ik uh, daar echt wat dieper over wilde nadenken. Um, precies omdat je zegt dat niet alleen mijn leven, uh, maar ook mijn privéleven en dat van, uh, van mijn naasten. gewoon misschien een slag interessanter wordt. Over, overigens vind ik het in Nederland heel erg meevallen. Okay. Ik vind het respect voor uh, het privé van politici is gelukkig nog heel erg hoog. Dit is tot zover, want het zijn dan mensen Ik moet nog één persoonlijk ding weten. Luisteraars, in 2006 werkte ik voor BNR Nieuwsradio. En toen toen had ik het programma Prempraat in aanloop naar de verkiezingen. En toen heb ik Neebehad ook geïnterviewd. Ik vind in die zes jaar. er is iets in veranderd. Het lijkt alsof je harder bent geworden. Ik zie het aan je hele non-verbale communicatie. Je bent, toen was je wat zachter, wat liever. Nu ben je wat kordater, wat, wat, wat, wat doordachter. Ik, ik denk dat dat de. Um, de ne, boosheid is het niet. Maar ik baal er echt enorm van. Dat we er niet in slagen als de Partij van de Arbeid tot nu toe, om een vuist te maken tegen een regering... die echt uh, alles wat met heel veel moeite is opgebouwd, met één pennenstreek uh, aan het afbouwen is. En ik, ik mis gewoon een agenda die Nederland weer uit de crisis haalt en de economische groei pakt. Maar nee, Bahad, dan heb, en, snap ik niet dat jij hebt ingestemd met de pensioenakkoord... met de euro-redding uh, uh, toen uh, Blondin niet meedeed... Uh, en dan zeg je, ja, de euro is belangrijk. Maar dan kan je doen wat ze in Tsjechië hebben gedaan. Dat je zegt tegen CDA en VVD, ik stem tegen. En als jullie aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, dan stem ik voor. Jullie zijn te dom, dus je kan wel zeggen dat je baalt. Maar jij hebt ze in stand gehouden. Jij bent de bedrijfspoedel. Jij bent de grote gedogen. <laughs> Ja, ik uh, hoor het wilde ze allemaal zeggen inderdaad, straks in al die debatten ja. die we gaan doen. Um, nee, zo is het dus niet. Uh, nee, uh, maar het komt op het, het agile. Nee, maar het kabinet was echt niet gevallen. We hebben keer op keer gezien met allemaal voorbeelden in de Kamer, als wij zeggen van wij doen niet mee heeft Wilders altijd een verhaal klaar waar hij mij toch maar, blijft stemmen? Maar, maar, maar lieve gehad. dan zeg jij nu, het kabinet zo niet... maar mijn vraag is, wat is er mis met de Tsjechië-constructie... waar de oppositie, dat je zegt, CDA, VVD, wij gaan meestemmen... we vinden dit land zo belangrijk, de euro, dat pensioenakkoord... ik ga als oppositie jou steunen, want ik vind het waardeloos wat je doet... maar dan moet je eerst aftreden, anders stemmen... laat het dan oplossen. Jullie zijn gewoon te dom. Nee, nee. Dat, dat was dus echt niet gebeurd als wij die houding op dat nee, moment dat hadden ingenomen. maar nee, dat, ja, dat kan je niet zeggen. Dat kan ik niet wel zeggen. zeggen. En, en nog, nog even terug naar waarom ja. wij op dat Europa-dossier onze steun geven. Kijk. Ons geld en onze banen worden in Europa gecreëerd. Geld wordt daar ja, verdiend. En de export gaat daar naartoe. Ik, ben, en, ik en ben het helemaal, nee, maar Ik ken die riedel. De bevolking kent die riedel ook. Nee, de ik, bevolking kent die riedel niet. Trust me, ik ken het volk van Nederland het best van iedereen. Alle 16,6 miljoen mensen. Het probleem is, ze weten dat dat belangrijk is. Alleen wat ze niet snappen is dat je nu zegt... dit kabinet is zo erg voor het land. Maar dan zeg je, oké, okay, ik hou jullie in stand. Want je had ook kunnen zeggen, als jullie aftreden... steun ik de euro. Oké, okay, maar we beginnen nu echt... met een nieuwe bladzijde. Ga Job, jij dat doen? Beloof Job, je dat je Job dat gaat Johan zeggen? Jodgohen is weg. Ja? En ik zou je zeggen, we staan aan de vooravond van een zware... bezuinigingsronde, ja? die nog meer... ellende gaat brengen voor mensen, zonder dat we... het land weer de groei in helpen. Zonder dat we hervormen. Kijk naar... Sibilla Dekker gisteren. Ja? Die zegt... terecht. En buitenaf. Ja, ja, de woningmarkt. Als we daar nu niet aan gaan sleutelen... dan gaan we dus geld pompen... in een machine die alleen maar verslindt en niks opbouwt. De, de mensen die nu beginnen op de woningmarkt, jonge mensen, ja. mensen met weinig geld, die krijgen nog minder kansen dan ja. ze al hadden. Dus die scheefgroei, ja, Dekker kan het Maar werken. die scheefgroei is ontstaan, ik ga zo naar een heleboel bellers en zei, maar die scheefgroei is ontstaan, de partij van de Arbeter dit land al bijna dertig jaar, vanaf, vanaf Lubbers drie, twee jaren paars en de ding is, jouw partij is schuldig aan de shit waar we in zitten. Nou ja, dat kan, kan ik ook niet ontkennen, maar jouw sleutelwoord hier is medeschuldig. Je moet VVD en CDA geen onrecht aandoen. Ze hebben langer geregeerd in al die tijd dan wij. Maar om te kijken wat er allemaal verkeerd is gegaan. We staan hier in Rotterdam. Ja, en als je... achter Hotel New York aan de prachtige Maas. Echt exact. een prachtige stad tegenover Katendrecht. Ja, en als je voorbij Katendrecht zou kunnen kijken door deze gebouwen... Ja. dan zou je de SS Rotterdam zien. Ja. Nee, als je het hebt over één voorbeeld van waar het echt is misgegaan, woningbouwcorporaties. Gevuld, gevuld met leden van de P van de ADU, Zakken, Maar niet alleen, ook, maar nee. niet alleen. En dat, uh, dat, dat is dus een type um, ontwikkeling geweest van nutsbedrijven, van organisaties die op paars, afstand werden gezet. Paars 1, paars 2. Maar de gedachte van Paars was goed. En de gedachte van de derde weg... en de gedachte dat, mens, dat het geld ook verdiend moet worden... Ja. om vervolgens sociaal te, moet, te kunnen zijn... die is nog steeds valide. Eens. Maar in de uitvoering is het verkeerd gegaan. Ja. Want we hebben... Uh, onder druk van de VVD, uh, hebben we het toezicht en de controle... op al die bedrijven die op afstand werden gezet, die steeds groter werden... die moesten concurreren, hebben we gewoon niet goed geregeld. En zo kon het gebeuren dat wat hier met de SS Rotterdam is gebeurd... het was 6 miljoen, het werd 240 miljoen. En vervolgens zijn zij degene die zeggen, wij hadden dit niet moeten doen. Ja, daar had dus op moeten worden toegezien. is niet gebeurd. En dat in die uitvoering, ja, is ook de PVDA nat gegaan. Je bent echt goed. Uh, goedemorgen Yvonne. Je bent gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. T.O.S.? Nee, heel lang geleden geweest hoor. Maar je bent nog steeds lid van de Partij van de Arbeid? Nee, ik ben geen lid. Ik ben weggegaan omdat ik het niet eens ben. Nee, dan sorry. Dan gaat je uit de uitzending nee, maar alleen maar... Ze, nee, nee, misschien, nee, nee, nee, misschien nee, wil ze weer nee. lid worden. Oh, Dat wil je weer lid worden? worden? Nee, ik wil geen lid worden. Oké, okay, nee, dan gaan we je bedanken. De regel is, dankjewel voor het bellen. De regel is echt, nee, alleen maar P van de A-leden. Foutje van de redactie. Alleen maar P van de A-leden. Die komen in de uitzending. Ja, nee. Um, Maarten is de zweverkiezer aan de linkerkant. En die vraagt welke ervaring uit uw staatssecretarischap je mee zal nemen naar het fractievoorzitterschap. Eén, het nemen van een verantwoordelijkheid in zware tijden. Een zware klus op je nemen en vervolgens knopen doorhakken... en een probleem voor de samenleving oplossen. Ik heb dat gedaan met het generaal pardon. Uh, mensen vergeten dat wel eens, maar dat was een politiek en maatschappelijk probleem. Heel Nederland schreeuwde om dat pardon. Uh, en vervolgens was het in drie maanden geregeld. Ja. En goed uitgevoerd. Geen chaos geworden. Ja, maar geen je bent op Rotterdam. Niet lullen, maar poetsen. Ik bedoel, ja, geen, geen, geen woorden, worden, maar daden. Maar daden. Ja, ja, ja, ja, ja. Ben je ook blij dat het zo goed gaat met Feyenoord? Ja, absoluut. Ja, maar je bent ook echt te ja, Feyenoord ja, fan, ga zeg je naar, dan? ik ga weinig naar, naar wedstrijden, maar, uh, maar ik volg het wel. Ja, ja. oké. Okay. Ik krijg van Diederik Visser CDA-lid, ik wens uh, Al Bayrak en alle kandidaten succes. Uh, is het niet jammer dat er nu in 2012 geappelleerd wordt aan vrouwen en of allochtonen? Natuurlijk niet-westerse allochtonen, Diederik Visser, want Beatrix is de grootste allochton, die is Duitser en Maxima <lacht> ook, om zich te kandideren. Wanneer verwacht zij dat het geen issue meer zal zijn, het vrouw zijn en het niet-westerse allochton zijn? Um, nou, als mensen als ik zich niet laten ontmoedigen door het blijven komen van dit soort vragen. En het zal echt een keer ophouden. Uh, maar uh, dit gaat nu even om de PvdA-leden die straks gaan stemmen voor een nieuwe ja. fractievoorzitter en politiek leider. Bent, uh, die, men, die mensen moet je echt niet onderschatten. Want die kijken naar wat je kunt. Ja. En niet naar wie je bent. En, het uh... feit dat je zwart bent. Ik, ik, ben, ik ben op radio ingekomen of bij de NTR omdat ze een zwart gezicht nodig hadden. Maar als mijn luistercijfers kloten waren... Ja, ik en dat ook accent wilde ook maar niet veranderen. Ja, nee, dat ga ik ook nooit veranderen. Ga ik, mee, ik ben zwart, ik ben trots op mijn kleuren, meentje. Maar, uh, nee, maar had, kijk. een van de grootste problemen waar je mee gaat zitten als leider van die partijen... Het is een brede volkspartij. Dus je hebt mensen die op verschillende manieren denken en hun eigen gedachten projecteren. Hoe um, hou ho je voeling met die P van de leden, want je kan ze nooit allemaal spreken. Ja, weet je, als je, op, zoals wij hier zeggen, op Rotterdam Zuid opgroeit, dan is je hele leven één grote stage. Een grote straatstage. Ik woon uh, nog steeds tussen de mensen. Ik, uh, ik, uh, mijn familie woont daar. Ik kom heel erg vaak in de Afrikaanse buurt. Uh, en je hoeft mij echt niks te vertellen over de verandering die daar hebben plaatsgevonden. Maar dat is de onderklasse. De middenklasse stemt op je. Die zit in de fimax week nee, En zo ken je die middenklasse komt, op. Die verbinding komt. En dat is de Partij van de Arbeid. En als ik dan zie dat heel veel mensen uit die wijken het goed doen en uh, opklimmen op die maatschappelijke ladder... geld gaan verdienen, carrière maken... dan vind ik dus dat die mensen goed moeten beseffen... dat je solidair moet blijven. Maar waarom moet zou beseffen... ik solidair blijven met mensen... die te lui zijn om te werken? Waarom moet ik solidair nou, die blijven... Die moet je eerst een schop onder hun kont geven. Oké, okay, maar waarom okay. moet ik solidair blijven met apparatchiks... die hun zakken vullen bij woningcorporaties? Ja, waarom die moet, je moet je ik solidair blijven met mensen... die in de zorg hun zakken vullen als consulent? Waarom moet ik solidair blijven met schooldirecteuren... die een oud van de A-systeem hebben... dat leraren die niet functioneren kunnen blijven. Waarom moet ik solidair zijn met dat soort mensen? Nee, je moet solidair zijn met die 6000 mensen in het basisonderwijs die nu werkloos worden, ja. met die 7000 mensen in de GGZ sector die werkloos worden, ja. met Dan die gaan mensen een andere baan zoeken. Nou ja, dat hoop je. Ja, ze zullen een andere baan zoeken. Maar of ze hem ook vinden... de werkloosheid loopt met de dag op... terwijl wij hier zitten. En, ja. en wij staan inmiddels in de verkeerde lijstjes... als het gaat om Europa. Ja. De landen die het economisch met dank slecht doen, aan Wout, met, met dank aan Wouter Bos... Onzin. Luister even. Het probleem, wat ik niet snap... is het probleem waar we nu zijn, is gecreëerd... omdat we geld zijn gaan geven aan dat tuig van die banken... die ons in een crisis hebben gestort. En als we niet al die miljarden aan ING... en de ABN AMRO hadden gegeven... hadden wij in Europa geen crisis. Dan waren die banken failliet gegaan. Waren de aandacht aandeelhouders zijn geweest. De Partij van de Arbeid, minister van Financiën, heeft de aandeelhouders Waar, beschermd. Heb jij je geld de... onder die matras liggen? Nee, maar goed, dat was. Luister, lieverd, ik heb een garantieregeling. Dat was het uit de as. Ja. Kapitalisme is uit de as, zal het herrezen worden. De crisis die we in Europa hebben is gekortstaan. Omdat we die tering banken moesten redden. Die, kap, die, die kapitalisten, die casino hebben gespeeld met ons geld. En ons in de problemen hebben gebracht. Dus dat er mensen werkloos worden, is de schuld van de banken die gered zijn. door P van de A-leder Wouter Bos. Nou, ik denk dat de mensen in het land echt beseffen dat dit iets te ver gaat. En dat, dat je nu in deze crisis één ding goed moet beseffen: wij gaan deze crisis niet uit zonder het toezicht op de banken goed geregeld te hebben. En zonder hun, hun activiteiten, inderdaad gescheiden... Uh, ja, je, je zit te lachen. Weet je waarom ik zit maar... te lachen? Nee, je hebt het antwoord op Wilders. Ik zit net te denken, ik probeer als blondie je aan te vallen, je te verwijten. Je blijft kalm, je geeft enorm. Ja, maar... Dus ik zit net te lachen omdat ik denk, wat ben je goed? Ja, maar ik, nee, maar ik denk, uh, ik voel de urgentie van het probleem... Ik zie dat we kapot bezuinigen zonder dat we zeggen we moeten niet alleen maar als een boekhouder zeggen de som onder de streep moet kloppen. We moeten, we moeten ons bewust zijn van wat dat met mensen doet. En zeggen we gaan efficiënter, we gaan minder geld uitgeven, maar we gaan er vooral voor zorgen dat we groeien. Dat er weer werk komt en dat werk, werkgevers, werknemers weer in dienst willen nemen. Dat die arbeidsmarkt flexibeler moet en zo kan ik doorgaan. Als je die urgentie in je hart voelt, dan gaat mij maar één ding nu echt... Uh, mijn grootste zorg zijn, en dat is hoe ga je ervoor zorgen dat die PvdA-fractie dit verdikken me ook een keer gaat doen. Jan Koenraad vraagt, hoe gaat zij reageren op blondie als hij eruit maakt voor bedrijfspoedel begeren of er volop ingaan? Eigenlijk heb ik het antwoord. Je geeft gewoon inhoudelijke antwoorden. Ja, hij valt mij altijd persoonlijk aan. Ja. En dat is dus bij gebrek aan beter. Laat hij maar komen. Ja, maar, maar ik, ik luisteraars, het is echt. De, de webcam doet het wel, zei Rien. Uh, Luister Luisteraars, u moet kijken. Want wat ik erg goed vind, wat je echt goed doet, al mee provocaties. ga je in door gewoon inhoudelijk te antwoorden. Zo net met die bank, ik gewoon een tirade voor je. Uh, met alles. En je bleef kalm mee. Ja, uh, maar. Als, als ik die kanten niet ook in me had. Uh, je niet gek laten maken. dan moet je zo'n verantwoordelijkheid ook niet willen nemen. Um, ik vind uh, de mooiste jaren tot nu toe. Zeg ik, want als ik fractievoorzitter word, dan gaan de mooiste jaren nog komen. Waren mijn jaren als staatssecretaris, waar ik gewoon ook uh, mezelf heb ontdekt als wat voor type. Bestuurder, leider ben je nou. En ja. ik hou ervan als mensen in mijn omgeving kunnen schitteren. Als ik de krachten bundel die er altijd zijn. Kijk naar onze fractie, er zitten dertig mensen. Iedereen kijkt nu naar die vier kandidaten. Maar er zitten dertig mensen die elke dag weer werken. Keihard werken aan uh, mooie initiatieven verzinnen. En vervolgens bondgenoten zoeken. Je hebt een paar hele goede fractieleden, geef ik toe. Ik heb een P van de A-lid, Peter. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen, Trim. Uh, ja, ik had niet zozeer een, een, een vraag aan Albuyrek, maar eigenlijk aan jou. Ja. Uh, ja, wij vinden dat, dat jij de zender eigenlijk een beetje misbruikt voor een politieke doeleinden. Je ja. bent altijd zo anti-PVV. Ja. Je hebt het over een Bruin 1, ja. je hebt het over Blondie. Ja. Uh, ja, het is misbruik maken van, uh, van je positie. Nee, voor de duidelijkheid Peter, jij echt P van de A-lid, want ik, dan snap ik wel waarom de P van de A-lid ja, problemen hoor. zit. <laughs> Kijk, ik heb een personality show. Dat is een beetje raar op de Nederlandse Radio waar iedereen pseudo-objectief doet. Ik ben niet objectief. Dit programma is ook echt gemaakt omdat mijn mening de mening is van het volk, van de meerderheid ja. van de Nederlanders. Ja, maar je hoort een hetje. Nee, maar dat... dat ja, ik doe het de personality show. Je doet het elke keer. Je doet ja. Elke uitzending doe je het weer. Maar Blondie is een eenmaandzaak dat... een met de fascistoïde neigingen... en dat mag ik zeggen, liever de vrijheid van meningsuiting. En Bruin 1 is inderdaad... Zou je niet veel beter in Suriname werk kunnen doen? Dus nee, dat nee toch Peter, past, Peter met dank aan a leider Jan Pronk... voor de duidelijkheid, Peter. Toen ik geboren werd, waren we een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden. En de tijd dat er in Nederland alleen maar blonde mensen... met blanke huidskleur en blauwe ogen woonden... Nederland is voorbij. Ja. Nederland is voor eh, verzwart, Dan moet je je voorouders maar voor weten dat ze koloniën over de rest van de wereld zijn gaan maken. Nederland ja. is van mij en ik ben de persoon die het best ja, iedereen in Nederland ik kent. Ik denk toch dat je beter in Suriname thuis hoort. Uh, nee komen, hoor, Suriname is al je je aan. Maar Peter, zou misschien zou jij naar Suriname moeten gaan. Is dat de idee? Nee, want ik, ben er, uh, ik heb er helemaal geen roots. Nou, uh, weet je wat Peter? Dan, uh, misschien zou je naar... Uh, waar, waar, welke Germaanse afkomst ben jij? Italiaans? Duits? Uh, uh, uh, Frans. Frans, nou, misschien moet jij naar Frankrijk gaan bij Sarkozy. Dan kan ik ja, lekker in ik, Nederland nou, leven ja, zonder ja, roet, mensen als dus jij. Oké, okay. dat is dan mijn roots, maar, maar die van jou denk ik dat die beter in Suriname past. Nee, dat je mijn veel, grootouders veel komen beter. uit India. Maar dankjewel Peter. Nee, uh, maar ik krijg van Ben Boest, ben Boest P van de A-lid. Gelukkig zijn er wel leden die zien hoe het moet. We moeten ons niet laten leiden door afbakpers en roeptoeteren. Er is nu eenmaal altijd mensen die negatieve rotzooi uitkramen. Um, je leeft in de tijd van de medialisering. Hè? En alles wat gezegd wordt, wordt meteen uitvergroot en dergelijke. Hoe zorg je dat je daarin niet meegaat met die hype? Uh, kijk, we zijn in een situatie terechtgekomen dat die peilingen van dag tot dag ons bereiken. En ook uh, iets te veel, naar mijn smaak, vervolgens ook het beleid van de politieke partijen bepalen. Ja. Volgens mij begint het echt met uh, uh, weten wie je bent. Dit gaat niet om wat we moeten worden, maar om wie we al zijn. En dat zou ik willen onderstrepen. Als je dat vasthoudt, als je, als, je, als je tot in je haarvaten voelt... dat in mijn geval de sociaaldemocratie ervoor heeft gezorgd... dat mensen zoals ik kunnen worden wie ik ben geworden... en dat dan ook alle verschillen wegvallen... voor heel veel Nederlanders wel in ieder geval... dan denk ik, ja, daar ga ik voor. En dat is denk ik ook gelijk mijn antwoord op, uh, op, op hypes, et cetera. Je kunt ze niet voorkomen... Maar je hoeft er niet altijd op mee te surfen. Je hebt je campagne-team volgens mij is niemand hier over dan 25. Wie van jullie is over dan 25? Eh, uh, uh. Hoe oud ben je? 30. 30. Hoe heet jij? He? Ik heet En je bent lid van de Partij van de Arbeid? Ja, ik ben voorzitter van de PvdA in Rotterdam. En jij steunt de kandidatuur van Niebeth? Absoluut. Omdat ze Rotterdamse is of? Ook, maar ze is gewoon supergoed. Ze is scherp. Ze, ze, zij is de Partij van de Arbeid. En zij bouwt op wat dit kabinet afbreekt. En wat ga je dan doen om te zorgen dat ze ook gekozen wordt? Wat, wat zijn de campagne-strategieën? Strategieën? Nou ja, weet je, je kunt heel veel praten over strategieën. Ik denk dat heel veel mensen dat ook doen. Wij gaan het gewoon doen. en ja, Het zijn 54.000 leden. Die moeten allemaal bereikt worden. Die moeten ook zien wat Nebel te bieden heeft. En dat weten ze al lang. Maar we willen het ze graag nog een keer vertellen. En dat gaan we de komende twee weken doen. Dus we gaan debatten voeren. We zitten op allerlei plekken in Nederland. Uh, er is op, op online van alles te zien en te beleven. Nou, we zitten hier. En zo doen we snuihard ons best. Oké. Okay, Assis, je bent Pien van de Aanlid, je bent de laatste beller. Ga je gang. Ja, goeiedag. Uh, ik uh, geef uh, geen hoop eigenlijk aan mevrouw Bayrak. Ik steun haar, maar ik denk niet dat, uh, dat uh, het uh, gaat redden in, in, in Nederland. Waarom daar niet? Er wordt geen politiek meer in Nederland gevoerd. Hoe bedoel je? Wordt alleen maar, Ja, er wordt, uh, de, de politiek wordt uh, uh, eigenlijk uh, uh, geregeerd door de media. Aziz, dus ben je echt de lid de van de Partij van de Arbeid? Ja, daar, ik ben echt lid, ja. En welke, welke afdeling? Welke afdeling? Ja. Wat bedoelt u, welke afdeling? Ja, welke afdeling? afdeling ben je lid? Ja, gewoon van de Partij van de Arbeid. Ja, dat kan niet. Jullie hebben afdelingen. Oké, okay, dankjewel Assis, want volgens mij hou je me voor de maling. Want ik wou net zeggen, als dit het niveau van jullie is, Nibad, is het triest gesteld met de partij. Hoe oud jij? Anne. Hoe oud ben jij? Um, 21. En waarom steun jij als blonde Germaanse vrouw Nibad al -Bairac? Omdat het niet uitmaakt of ik een blonde Germaanse vrouw ben of dat ik een... Um een man uh, van uh, 50 plus ben, omdat Abayra gewoon de beste kandidaat is. Nebat is gewoon degene die het moet gaan doen. Uh, ik geloof dat zij echt voor de goede zaak gaat. Ze doet het niet voor zichzelf, maar echt voor waar ze in gelooft... en waar wij allemaal in geloven. Uh, Hoe lang ben je lid van de Partij van de Arbeid? Drieënhalf uh, jaar nu, ja. Je bent, dus je bent, waarom ben je lid geworden van die partij? Omdat ik geloof dat de Partij van de Arbeid een partij is die mensen verbindt... en uh, dat, dat uiteindelijk de PvdA een oplossing kan bieden voor de verschillen die er zijn... tussen verschillende uh, bevolkingsgroepen en problemen die er in de samenleving zijn. Heb je met opzet alleen maar jonge mensen in je team niet behad? Nee, waar blijft Hans? Die ga ik echt draaien om <laughs> voor geven. Hoe oud ben jij? Ik ben twintig. Hoe lang al lid van de Partij van de Arbeid? Uh, ongeveer drie jaar. Ook al. En waarom steun je Nebehad en niet Diederik Samson of uh, die andere uh, Replaster? Nee, ik steun, wat ik mooi vind aan Nebehad is dat Nebehad gewoon de kans heeft gegrepen. En ze volgens niet dacht van doei later, ik ga lekker VVD stemmen, lekker voor mijn eigen. Maar dat zij zich ook inzet voor andere mensen, dat ze solidair is. Dat ze ook snapt waar mensen vandaan komen, welke problemen ze hebben. En dat ze die verbinder probeert te zijn tussen mensen. En dat vind ik zo mooi aan Nebehad, want zij inspireert mensen en ze inspireert mij. Anders zou ik hier niet zitten om een campagnevaart te voelen. Maar je hebt nog ook zoiets als een politieke ideologie, hè? Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het gaat niet alleen maar om wat je zegt, maar het gaat ook om wat je doet uiteindelijk. En Nebel heeft het gewoon keer op keer bewezen. Ook tegen wil, dus ook met dat, die tweede pa paspoort. Ik, helemaal, ik kom daar zo slecht tegen. En hoe zij daarop inging, dat ze zei ja, ik verloog gewoon die mijn identiteit, vond ik zo mooi. En, ik weet niet, Nebel, vind ik die zin heel sterk. Ik heb nog één minuut. had, wat ga je doen als je verliest? Verlaat je de kamer? <laughs> Nou ja, kijk, als je zegt, jongens, we hebben met z'n dertigen heel veel in huis. Uh, en dat moeten we nu bundelen en de beuk erin. Want er moeten echt dingen anders. Er moet een alternatief komen voor dit kabinet. We moeten de PvdA moeten ervoor zorgen dat een progressief breed gedragen kabinet dichtbij weet, komt. Wat stap je dan op? Of ga je doen dat van beter de boel van binnen onder meent? En, en dat betekent dus dat we met z'n allen achter degene gaan staan die wint. En vervolgens zeggen we, deze partij is herenigd. Want die is de laatste tijd niet echt uh, op één lijn geweest. Uh, de fractie in ieder geval Maar dan gaan ze blijven staan. Ga je, je stoelpoten als jij wint? Nee, had, daar geloof maak, ik helemaal niks van. Als ik ik ging, geef, als maar ik één advies geven? Doe ben. wat Loze van de Laan heeft gedaan. Toen ze heeft verloren van pech tot is ze weggegaan. Doe niet wat Verdonk heeft gedaan dat je erin blijft zitten. Je kan niet een leiderschapsstrijd hebben, verliezen en erin blijven. Jouw geloofwaardigheid en alles is dan onder meegemaakt. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik denk dat je als je zegt, ik ga voor de zaak en ik wil ervoor strijden... dan maakt het er eigenlijk niet zo heel erg veel, veel toe vanaf welke plek je dat doet. Ik wil die club gra graag leiden. Omdat ik vind dat er een aantal verbindingen moeten worden gelegd die er nu niet zijn. Ook met onze politieke tegenstanders. We moeten eruit. Luisteraars, dit was de had al bij elkaar een half uur campagne. Tot morgen. Namaste. Dag. Als je gelooft in jezelf, durf het te doen, maar durf ook ergens voor te staan en weet wie je bent, dan gaat het om. ...belangrijke en gewone mensen. Gezelligheid is ook een van de weinige Nederlandse woorden... ...die niet in een andere taal te vertalen van. Over de zin en onzin van het leven. Een gegeven moment denk je echt van... ...neem mij maar op in je gesticht, want ik weet het gewoon echt meer. Dichter bij de dag, reportages... ...en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Als jullie nu niet echt vaart maken met die bezuinigingen... ...dan is wat ons betreft de optie om jullie eruit te trappen... ...bespreekbaar aan het worden. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.